De Hebberige Melkboer. Op een dag in een klein dorp woonden Henry en zijn vrouw Gloria. Henry was een melkboer. Samen bezaten de man en vrouw een koeienstal. Het stel zorgde erg goed voor al hun koeien. Ze voerden ze goede hooi en verzorgden ze goed. Door deze goede zorg produceerden alle koeien van Henry geweldig goede melk. Iedereen in het dorp kocht al hun melk alleen bij Henry. Henry en Gloria verdienden goed en leefden een goed leven. Maar ondanks dat was Henry niet gelukkig. Hij droomde ervan om een duur groot huis en dure kleding te kopen. Ik zag een groot huis in de buitenwijk van ons dorp. We moeten dat kopen. We kunnen een hele dure auto kopen en veel bedienden om ons te bedienen... We zullen de duurste kleding dragen en alle arme dorpelingen zullen jaloers op ons zijn. Deze hebzucht zal je niets brengen. We verdienen genoeg. We moeten blij zijn met wat we hebben. Hoe kun je gelukkig zijn in dit kleine huis? En deze koeienstal? Ah, de geur van de koeien is gewoon te veel. Maar dit is onze kostwinning. Niet lang meer. Let op mijn woorden. Op een dag zal ik de rijkste man van dit dorp zijn. Ah. Elke dag als Henry zijn melk ging verkopen, waren de dorpelingen vol lof. Henry, deze melk is zo goed en gezond. Je zorgt vast goed voor al je koeien. Ah ja, dat doe ik. Maar niet lang meer. Als ik eenmaal rijk ben, dan verkoop ik al die koeien. Ik hou niet van de geur in mijn huis. Maar deze koeien zijn je kostvinding. Je zou niet moeten klagen over je werk. Het helpt je overleven. Ik verkoop eieren als werk. Dat is ook een stinkend werkje. Maar ik heb er geen moeite mee. Het is mijn werk. Nou, nou, nou. Dan was je misschien voorbestemd om eieren te verkopen... Maar mijn lot is om grotere dingen te doen. Om dure spullen en dure kleding te kopen. Deze hebzucht zal je nergens brengen, mijn vriend. Hoe eerder je dat begrijpt, hoe beter. Bah, ik heb je genoeg tijd verspild. Al het beste voor jouw kleine stinkende eierige zaakje. Doei! Ah. Henry had haast om meer geld te verdienen. Hij probeerde vaak een manier te vinden om rijk te worden. Dat is het. Dit is veel te weinig. Hoe kan ik meer melk verkopen? Er moet een manier zijn. Hmm, mijn koeien zijn allemaal gezond. Ik kan ze niet dwingen om ons meer melk te geven. Ook is dit een klein dorp. Zelfs als ik al meer melk krijg, wie verkoop ik het aan? Wacht, ik kan naar de aangrenzende dorpen gaan. Er zijn daar veel families. Ah, maar dan zal ik nog een koe moeten kopen. En op dit moment heb ik daar niet genoeg geld voor. Nee, ik moet iets doen. Ik wil een groter huis kopen. Eens zien. Ik heb niet genoeg geld om nog een koe te kopen, maar dan moet ik de hoeveelheid melk verhogen. Hoe doe ik dat? Terwijl hij onderweg was, kwam hij langs een rivier. Eindelijk, gedreven door hebzucht, kreeg Henry een idee. Als ik nu een beetje water door de melk mix. Op die manier hoef ik niet nog een koe te kopen... en tegelijkertijd kan ik melk verkopen aan het aangrenzende dorp. Oh, dit is een briljant idee! Niemand zal het merken als ik maar een klein beetje water toevoeg. En dat is wat Henry deed. De volgende ochtend begon Henry met het vullen van de containers met melk. Maar deze keer vulde hij ze maar tot de helft en vertrok. Hij stopte bij de rivier en deed er een beetje water bij. Die dag net als altijd kochten de dorpelingen tevreden de melk van Henry... en betaalden hem hetzelfde bedrag als altijd. Door het toegevoegde water was er meer melk over. Wat hij verkocht aan het aangrenzende dorp. Die nacht was Henry heel blij. Dit is geweldig. Als ik zo doorga zal ik snel heel rijk zijn. Hij had gelijk. Dagen gingen voorbij en Henry was nu rijker dan hiervoor... Hij kocht een auto voor zichzelf en renoveerde zijn huis. Hij was zo gewend aan het toevoegen van water aan de melk... dat hij niet één keer dacht aan het kopen van een nieuwe koe. Terwijl de vraag naar melk toenam, zo ook de hoeveelheid water. Dit ging zo weken door. Maar toen begonnen de dorpelingen iets te merken. Er werd gepraat in het dorp over de nieuwe waterige melk... Op zoek naar de waarheid verzamelden een aantal dorpelingen zich voor het huis van Henry. Wat is er aan de hand? Henry, we hebben wat klachten over de melk die je verkoopt. Het smaakt naar water. Wat? Hoe durf je dat te zeggen? We betalen voor melk, Henry, niet voor water. Je kan ons niet meer voor de gek houden. Er is niets veranderd. Jullie kunnen iets goeds gewoon niet waarderen. Ik werk heel erg hard. Ga maar ergens anders kopen als het je niet bevalt. Ik heb jullie niet nodig. Ik heb veel andere dorpen die gek zijn op de melk die ik verkoop. Henry schoot het huis in en gooide de deur dicht. De dorpelingen waren geschokt door Henry's onbeschofte gedrag. Iets klapt er niet. Mee eens, we moeten het uitzoeken. Ze maakten een afspraak om achter de waarheid te komen. De volgende morgen liep Henry, zoals gewoonlijk, naar de rivier. Hij opende de halfgevulde melkbussen en vulde het met water. Maar hij wist niet dat hij bekeken werd. Hoe oh, durf je? Dit is niet eerlijk. Dit is hoe hij rijker wordt. Hij heeft hetzelfde aantal koeien maar toch verkoopt hij melk aan zoveel gezinnen. De dorpelingen begrepen nu het hele verhaal... en besloten de hebberige melkboer een lesje te leren. De volgende dag ging Gloria naar de markt om pulvruchten te kopen. Die avond toen Henry terugkwam van het werk... zaten ze samen voor het eten aan tafel. Huh? Wat is dat? Heb je stenen gekookt? Stenen? Nee, dit zijn peulvruchten. Nee, dat zijn ze niet. Dit geloof ik niet. De verkoper heeft je steentjes samen met de peulvruchten verkocht. Hoe durft hij? Ik zal morgen naar hem toe gaan. Die avond gingen Henry en Gloria met een lege maag naar bed. Henry ging de volgende ochtend boos naar de verkoper. Wat heb je ons verkocht? We hebben niet voor stenen betaald, maar voor peulvruchten. Ga het ergens anders kopen als het je niet bevalt. Ik heb je niet nodig. Henry ging boos terug naar huis. Na een tijdje ging hij erop uit om eieren te kopen. Toen hij thuis kwam en ze probeerde te breken... realiseerde hij zich dat tien van de twaalf eieren stenen waren. Hij was furieus. Wat heb je mij verkocht? Ik heb betaald voor eieren. Niet voor stenen. Dezelfde manier dat wij voor melk hebben betaald en niet voor water. Ga ergens anders kopen als je niet bevalt. Ik heb jou niet nodig. Henry ging boos weg. De volgende dag kocht hij een zijden hemd. Onderweg naar huis begon het te regenen. Water spoelde alle kleuren van het hemd weg. Toen hij thuis kwam realiseerde hij zich dat het hemd niet van zijde... maar van jute was gemaakt. Dit ging zo dagen door. Elke keer als Henry iets ging kopen, kwam hij met iets anders thuis. Ik heb er genoeg van. Waarom verkopen ze niet het juiste? Ze houden ons voor de gek. Dit is niet eerlijk. Henry was zo druk met het aan zichzelf denken en zijn hebberigheid dat hij zich niet realiseerde dat hij hetzelfde bij anderen had gedaan. Na verloop van tijd begonnen zelfs de aangrenzende dorpen te klagen. Langzamerhand stopte iedereen met kopen van melk bij Henry. Omdat hij geen geld meer had, begon Henry met spullen verkopen... die hij had gekocht met het geld van de slechte kwaliteit melk. Nu was Henry een arme melkboer die nog maar een handjevol koeien over had... en nog maar een paar huizen waar hij melk kon verkopen. Realiseer je wat je hebt gedaan? Jouw hebzucht is waarom we nu arm zijn. Was je zoals altijd doorgegaan met het verkopen van goede melk... dan hadden we ooit een groot huis en dure kleding kunnen kopen. Het enige dat je had hoeven te doen was geduldig zijn en hard werken. Ik ben het met je eens, Gloria. Ik had naar je moeten luisteren. Ik heb niet alleen mijn geld verloren. Ik heb ook het respect en vertrouwen van de mensen verloren. Ah. Henry ging door met het verkopen van melk en zorgde voor zijn koeien. Hij wist nu hoe gevaarlijk hebzucht kan zijn. Hij had zijn lesje geleerd. Sinds die dag voegde hij nooit meer water toe aan melk en bleef gelukkig met wat hij verdiende.